5 uur. Goedemiddag, ik ben Michelle Veldkamp en dit is het nieuws van NOS op 3. De komende versoepelingen in Groot-Brittannië gaan misschien niet door. Want in een week tijd is het aantal coronabesmettingen flink gestegen. En dat terwijl zo'n driekwart van de Britten al één coronaprik heeft gehad. Correspondent Tim de Wit. Maar dat betekent toch nog steeds dat er heel veel mensen niet gevaccineerd zijn. Met name natuurlijk de jongeren, die zijn nog niet aan de beurt geweest. En ook in die groep zie je vooral het aantal besmettingen dus oplopen. Want... De meeste dingen mogen inmiddels weer in Groot-Brittannië. De cafés zijn weer open, restaurants zijn weer open... In de volgende ronde mogen nachtclubs weer open, grote evenementen weer doorgaan en hoeven mensen geen afstand meer te houden. Die versoepelingen staan nu nog gepland voor 21 juni, maar een Britse krant schrijft dat die datum misschien wordt verschoven. In Rotterdam is een man opgepakt die ambulancemedewerkers aanviel. Die hielpen gisteravond iemand die onwel was geworden. Toen ze de patiënt in de ambulance wilden onderzoeken, begonnen omstanders te schelden, te duwen en te filmen. De man stompte een medewerker en werd daarom later opgepakt. Charles Leclerc start morgen bij de Formule 1-race in Azerbeidzjan van pole position. De Ferrari-rijder had de snelste tijd in de derde kwalificatie... die eerder werd afgebroken door een crash van ploeggenoot Saints. Louis Hamilton staat morgen op plaats 2. Max Verstappen start als derde. Dierenpensions hebben het druk. Toen Nederland vorig jaar in lockdown ging, waren hun hokken in één klap leeg. Iedereen bleef gezellig thuis bij hun viervoeter. Nu gebeurt juist het omgekeerde, merken ze bij de dierenherberg in Lochem. Zo'n extreme groei in één keer hebben we nog nooit meegemaakt. Heel veel reserveringen van nieuwe klanten, voor jonge honden, voor pups. Toen de horeca weer open mocht, de terrasjes open en de mensen dus weer leuke dingen gingen doen... toen zagen we vrijwel directe reserveringen toenemen. Ja, veel pensioen zitten weer lekker vol. Ze waarschuwen dan ook wie nog een plekje zoekt voor komende zomer moet snel zijn. Het weer op de meeste plaatsen is het droog. Het is zo'n 18 graden. Morgen ook vooral droog met meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat file op de A10, de ring van Amsterdam bij de Koentunnel. De vertraging is daar een kwartier door een auto met weg. Tot zover de verkeersinformatie.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 De laatste tijd gebeurt dat vaak Maar alhoewel ze soms harde dingen zegt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 I need to back in control, believers, let's raise a toast, enjoy the show. aan het water, met de maan op mijn gericht. Ik kijk naar honderdduizend sterren, en steeds weer zie ik jouw gezicht. Ja, ik leef nu in de kilten. Zo verblindt mijn ogen. Ja,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 ik mis je nu, steeds meer en meer. Ik mis je nu, steeds meer. Maar achteraan, ze mijn leven staan kans, ik moest het grijpen Met de ogen helder blauw Een glimlach van een braaf, Is moeilijk te ontwijken Zo werd de nacht als snelle dag Het over door die lach Ja, het was echt echte liefde Het was een lange nacht zo lang opgewacht. Op, op. Oh, Mooie vrouw, maar niet voor me. I haven't always been this way. I wasn't born a renegade. I felt alone, still feel afraid. I stumble through it anyway.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 I can't teach you how to fly, but I can show you how to live. Like your life is on the line. You throw your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 is in the stilgezet. Want ik geloof niet in sprookjes. Tussen zet dat ik ook eens zal voor een vrouw. Weet je, nou weet je.